In de Eredivisie heeft Heerenveen vanavond met 2-1 gewonnen van Sparta. In de eerste helft stond Sparta met 1-0 voor dankzij een doelpunt van Veldwijk. In de tweede helft scoorde Ejuke twee keer voor Heerenveen. En zo wist de club de achterstand om te buigen in een 2-1 overwinning. De wedstrijden Fortuna Sittard, Ado Den Haag en Heracles VVV zijn op dit moment nog bezig.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond, 9 tot middernacht. Het eerste uurtje besten van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Toen de laatste shownieuws, De de partyupdate en de team boven beste plaat van de dansstel. Straks in het tweede uurtje DJ Mauso met zijn global house vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavus Kelly. En trouwens zo opening horen we Carol uh, Gianni. Met Hit and Run Lover, de Cassim Remix. Onderweg zometeen. Full Intention Remix van It's a House Thing. Ook Juan Dios en Franco de Mulero komen eraan. Maar eerst hier DJ Mesh. Zijn laatste verscheen hit, Les Sensations. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Let me show you how Zaterdagavond op ZZFN. Samen met Franco de Molero. Met My Journey. En ik weet niet of je een beetje fan bent van de Chainsmokers. Die zijn op vrijdag 23 oktober. Dan denk je van oktober. We zitten toch al in november. Nou, volgend jaar 2020 te zien in de Ziegeldoom. Dus schrijf het op in je agenda. Vrijdag 23 oktober 2020. In de Ziegeldoom in Amsterdam. De Amerikaanse DJ duo geeft er optreden tijdens Amsterdam Dance Event. Oftewel ADE is net geweest. Maar volgend jaar komt hij weer. Hè? Het concert maakt deel uit van een Europese tournee... die op 9 oktober volgend jaar gaat beginnen in München. Het duo treedt op voor de tour in totaal in 9 Europese steden. In februari vorig jaar stonden de Chainsmokers ook al in de Ziggo De DJ's combineren indie, hip hop, popmuziek en EDM. De Chainsmokers zijn bekend van nummers als uh, Closer, Paris en Something Just Like This. En uh, gisteren is een nieuwe plaat uitgekomen, Push My Luck. En die is van een derde studioalbum World War Joy. Ik heb hem even geluisterd. Maar ja, ik heb een beetje een hele slechte kwaliteit als promo binnengekregen. Dus niet de moeite waardig te vinden. Maar in ieder geval, gisteren is ook de kaartverkopen begonnen voor het concert in de Ziegeldome. Volgend jaar dus, op 23 oktober 2020, in de Ziegeldome. Het optreden van de Chainsmokers. dan antwoord, de Nightwalk, muziek. Daarom zie ik natuurlijk aan de radio gekluisterd. Wat dacht je van Kevin McKay met A Deeper Love... Oud nummer van Clivers Cole. Jaren negentig erg populair. In de tijd dat ik nog uh, regelmatig hier in Zandvoort in de club stond te draaien. Niet hier in het jasje van Kevin McKay. A Deeper Love.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 Que mando e het vou deixar o queimar. Ai, ela é uma paixão, eu não posso comparar. Com meu coração tá queimando e ele vou deixar o queimar. Ai, ela é uma paixão, eu não posso meu voor de People, de Ilias en Barientos remix. En zo werd het even tijd. Voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdagavond. Als eerste beginnen we natuurlijk even met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Doet om 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met onder andere ons eigen zanger Raymond Hij heeft de up in handen en heeft vanavond meegenomen Tambo. En MC is Hites. Dat is vanavond in Escape, het een feestje Brainwash. En uh, nog een leuk feestje, iets verder door aan de rechterkant. Als je aan de linkerkant uh, Escape aanhoudt en iets door aan de rechterkant kom je bij uh, Club Air. Daar is vanavond Gareth's Nation in de Dam. Hij is uitverkocht, dus ik hoop de kaarten, want uh, live op de bühne. Arthur Dodger en de rest uh, wordt daar bekendgemaakt. Dus Gareth's Nation in de Dam, 2019 in uh, Club Air vanavond. En nog een leuk weetje, wekelijks feestje in de Melkweg in Amsterdam. Encore, vanavond het thema Scorpio Season Celebration. Het begint rond de klok van middernacht, het duurt tot 5 uur in de ochtend. De muziek is natuurlijk hiphop, R&B en dancehall. Voor meer informatie check de website uh, encoreamsterdam.nl met de Lee Mills, DJ Prime, Diversity Wax Brand en DiAmo Delano. Dat vanavond dus in de Melkweg. Encore met een thema over Scorpio. Season Celebration. En nog een leuk feestje. Wat dichter bij huis. Geldt je met de taxikosten. In Haarlem. In Club Ruis. Vanavond Miguel Cadel. Birthday Bash. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend in Club Ruis. Voor meer informatie check de website. Met natuurlijk Miguel, uh, nee Miguel, niet Miguel, maar Miguel Cadel, Kelly Ross, Dave Noons... Lucky Jones en Kelly Stephanie en Kuwana. Tot vanavond dus in Club Ruis. Miguel Cardel, verjaardagsfeestje. Dan, uh, Als je niet zo goed in de Engels bent, dan denk je dat meteen. Bursday Bash betekent natuurlijk uh, een verjaardagsfeestje. En dan gaan wij weer door met muziek, want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Vandaag is zaterdagavond, 9 november, met nu op de radio. Schlord dan met Move Your Body? Schlord doet dit keer samen met Marshall Johnson. Ik wil alle leden zien daar. Zeker niet. Right. Voor de muziek van Dark with Nothing to It. En daarvoor de, de Dangerfield Newbies. En ze werden het even tijd door de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs? En welke kan je zeker verwachten als je vanavond nog gaat stappen? Deze week op 10 Barbakettos met de Baliana. De Jackback Club Remix. Op 9 deze week uh, Piet Heller's Big Love. Alleen dan in de David Penrick Standard Remix. Op 8, Roberto Sorace met Joyce. En op 7, Jinadu, Havok en Law met Give It Up. Op 6, Mike Dunn met Natural High. Op 5, David Pang, Ramona Rienea met Stand Up. Op 4, Happy Clappers met I Believe, the David Pang re-edit. Op 3 deze week, Nader Razdar met Get Your Freak On, de Kevin McKay remix. Op 2 deze week, Endor met Pump It Up. En deze week nog steeds op één. Volgens mij al in de vierde week. Casino met Shine on Me, de Extended Clap Mix. Nou, die heb je ook al zo vaak gehoord. Als we die weer gaan draaien, dan denk je ook van nou, hè. Kun is goed eh, bandje opzetten met uh, repeat, hè. Dus gaan we niet doen. Ik heb wel een andere plaat voor je. Nieuwe muziek van uh, Dumaire. Met Just Ain't Good Enough, de Color Rio Remix. We het hier op CFM bezorgd In The Nightwalk. Dat is echt Stay I'm ready. Stay still, I'm ready. Stay still, I'm ready. Stay I'm ready. Bro! Dan Remix. Het was over ook het eerste stuurtje van de Nijmok niet gezeurd. Zometeen het nieuws en weer vanuit Hilversum. Dan is het tijd voor DJ Mausel met zijn Global House Fight. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kelly. Groenig heb ik eens muziek. Marshall Jefferson. Met Lock the Doors. Ik zeg tot zometeen. Na de break.